7 uur. Katarine Straatman met het NOS Journaal. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is Europa nu het epicentrum van de corona-uitbraak. Eerder was dat China. De eerste besmettingsgevallen werden gemeld in Wuhan in de Chinese provincie Hubei. Het aantal dagelijks nieuwe gevallen in Europa is hoger dan in China op het hoogtepunt van de uitbraak daar. Noodweer in Egypte heeft aan 21 mensen het leven gekost. Het land wordt sinds woensdagavond laat getijsterd door regenbuien, harde windstoten en overstromingen. De infrastructuur van Egypte is zwaar getroffen, treinen rijden niet meer, de riolering is stuk en er zijn veel stroomstoringen. Vooral op het platteland en in de sloppenwijken maakt het weer veel slachtoffers. De regering heeft scholen en overheidskantoren gesloten. Gedetineerden kunnen vanaf morgen geen bezoek meer ontvangen. Alleen bezoeken die nodig zijn voor de rechtsgang mogen doorgaan... zoals een gesprek met een advocaat. En jongeren die vastzitten mogen nog wel door hun ouders bezocht worden. De gevangenen krijgen nu meer mogelijkheden om te bellen... en via Skype contact te hebben. Daarnaast worden alle verloven van gedetineerden... tbs-gestelden en jeugdigen per direct opgeschort. Het ministerie van Justitie zegt dat er nog geen besmettingen zijn... met het coronavirus in de gevangenissen... maar dat de maatregelen vooral preventief bedoeld zijn. Zijn. Het is niet zeker of de Grand Prix van Nederland in Zandvoort wel door kan gaan. De Formule 1 race staat gepland voor 3 mei, maar nu het seizoen is uitgesteld vanwege de coronacrisis is het de vraag wat er met de race in Zandvoort moet gebeuren. Het circuit probeert daar meer duidelijkheid over te krijgen nu. Naar verwachting wordt er pas eind mei weer gereced. Ook het lot van de Grand Prix in Spanje en Monaco later deze maand zijn nog onzeker. Het weer. Vanuit het noorden is het droog. En vooral in het noordoosten zijn er opklaringen. Het wordt fris vannacht met een graad of drie. Morgen blijft het op de meeste plaatsen droog. En nu en dan schijnt ook de zon. Het is zacht met temperaturen tussen de 12 en 15 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files.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 I'm Number...